Ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij protesten in Rusland zijn al meer dan duizend mensen opgepakt. Het zijn vooral aanhangers van oppositieleider Navalny die in de gevangenis zit. Hij kwam vorige week terug in Rusland nadat hij in het buitenland herstelde van een vergiftiging. In meer dan 40 steden gingen mensen de straat op omdat ze willen dat hij wordt vrijgelaten. Maar dat is niet de enige reden waarom ze demonstreren, zegt correspondent Iris de Graaf. Ik sprak vandaag met een aantal demonstranten en zij zeiden dat ze niet alleen de straat op gaan uit steun voor Navalny. Maar ook omdat ze klaar zijn met corruptie in hun land, de slechte economische situatie en het feit dat Putin al zo lang aan de macht is corona relschoppers die zich niet zelf komen melden bij de politie, worden op tv gejoot. Dat zei de korpschef van Rotterdam bij WNL op zondag. De politie is druk bezig om camerabeelden en video's van de rellen te bekijken, om erachter te komen wie de relschoppers waren. In Brussel zijn zo'n 200 mensen opgepakt nadat er opgeroepen was om te gaan demonstreren. Dat had de politie verboden. Heel wat van de opgepakte mensen zijn voetbalsupporters, zegt de politie tegen een Belgische krant. De protesten werden mogelijk gepland door mensen die geïnspireerd waren door de rellen in Nederland. En het is januari, toppermaand in de eredivisie. Vandaag staan er weer twee grote wedstrijden op het programma. AZ, de nummer vier, speelt later vanmiddag tegen Ajax. En zometeen begint Feyenoord's PSV. De Eindhovenaren hebben nog alle kans op het landskampioenschap, vertelt mijn collega Jeroen Stekelenburg. Voor PSV is dit een hele belangrijke zondag. Het is nu vier punten na een hele goede zondag. Als het hier goed gaat voor PSV zelf in in Alkmaar AZ van, van Ajax zou winnen, dan kan het dus één punt zijn. Als het niet goed gaat, dan kan het zeven punten zijn en dan lijkt het toch wel uh, uh, de goede kant op te gaan voor, uh, voor Ajax. In de Kuip wordt over een half uurtje afgetrapt. Het is mooi weer met veel zon en weinig wolken. De temperatuur is tussen de 1 en 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte strandfile op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Na twee uur. Welkom op deze zondagmiddag bij CFM. We zijn er weer in de studio aan de Tolweg, Tina. En wat is er prachtig weer vandaag hier in Zandvoort. Een graadje of twee momenteel buiten. en Wel een stevige, koude oosterwind. Dus houd er rekening mee als je naar buiten gaat... En ook als je naar Zandvoort uh, toe gaat, hou we rekening mee uh, dat er filevorming is. Toch, oh, Albert ja. Jan? Uh, op de hoofddorp richting Zandvoort, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Tussen de aansluiting van de 206. En Zandvoort, 2,8 kilometer. Maar ik was juist nog even buiten, maar als je weg wil... dan moet je, je ook op rekening houden met langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Alle, dus het is, het is allebei een... de kanten alweer op. Maar het is een prachtige dag om uh, ja, uit te waaien op het strand. Ik begrijp de mensen wel. Zeker. Nou, wij zitten er weer uh, in uh, de ja. studio. Want het is uh, Zandvoort op zondagtijd. Ja, en uh, de zon is er en uh, wij zijn er ook weer. Dus wij zitten weer binnen. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten... welkom bij uh, drie uur lang Zandvoort op zondag. Live vanaf de Tolweg 10a. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Uh, we hebben natuurlijk uh, het, ene, het weerbericht rond de klok van half drie. Blijft het zo, uh, uh, we hebben het algemene weerbericht en het speciale weerbericht voor Zandvoort op korte en dan ook op langere termijn. Uh, half vier hebben we de evenementenagenda en dan krijgt u een update van de tuinvogeltelling die dit weekend uh, gehouden uh, wordt... Uh, en uh, hoe de stand van zaken daar is. Je hebt een heel keurige update over de actuele stand van zaken in Zandvoort, hè? Ja, ja. Weer ja. een uh, behoorlijke verschuiving, trouwens. Ja, het lijkt wel een top, top 2000. Nee, hartstikke leuk. Half vier, een uh, update over de tuinvogeltelling. Het dieren van de week, nou, dat uh, is hetzelfde als gisteren. Dat is No-No en No-No is een poes. Uh, iets over half vijf hebben we zandwoord op zondag live. Het is een, uh, een nummer wat uh, live uh, tegen horen wordt gebracht... in de tijd dat er nog uh, publiek bij aanwezig kon zijn. Dus van een live concert. Welk het wordt? Het blijft een verrassing. Iets over half vijf is het zover. Is het een uh, groep of uh, een zanger, zangeres? <laughs> ja. Kan je alvast wat verklappen? Want ik heb zometeen ook een live uh, plaats uh, klaarstaan. Ja, dus, het, uh, het is een is... uh, beetje symphonic rock. Uh, het is instrumentaal... Of het is uh, wat meer uit jouw tijd. En dan zit ik in de jaren tachtig. Dus ik ben er nog niet helemaal uit. Oké, okay, nou wordt het spannend zo woord, dadelijk. Wordt <laughs> een verrassing. Gedicht van de dag, kwart voor vijf. Ja, uh, dat is verleden tijd. Uh, verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, daarin, uh, dit eerste uur, ook nog iets over half drie... Hebben we de, herhalen we het interview wat onze collega Roy Dongen gisteren had... met uh, Harm Grautstra, woordvoerder van de GGD Kennemerland. Over de coronasituatie en ook over de vaccinatie. Want daar is nogal wat reuring over ontstaan. Maar eerst zometeen het Zandvoorts weekoverzicht. En het, daar gaan we het tweede deel van het eerste uur uitgebreider op in. Want er zijn toch nogal weer wat ontwikkelingen. Want zelfs de Oudere Partij Zandvoort heeft, gaat vragen stellen over die locatie. Haarlem doet dat ook, omdat het je nu naar Schiphol moet. En het zou toch prettig zijn als de ouderen onder ons wat dichter bij huis geprikt zouden kunnen worden. Maar daarover uh, straks meer. Uh, uiteraard hebben we wel pit reports. Momenteel wordt er 24 uur race verreden uh, in Daytona. Ja, daar hadden we het gisteren over. Hoe is ja. je nachtrust uh, geweest? Nou, dan? Ik, ik bedoel, ik heb het niet allemaal gevolgd. Maar ik heb uh, toch regelmatig even uh, het bed verruild met de tv. Want uh, ja, het is toch, uh, toch wel spannend. Slecht nieuws voor uh, Racing Team Holland. Die waren er uh, vrij snel uit. Want uh, John van Eert zat achter het stuur uh, van een mooie gele Jumbo-auto. En uh, de, de voorganger had olie op de baan ge, gelegd. Dus uh, hij schoot eraf en uh, de auto kon niet meer gerepareerd worden. Dus die zijn eruit. Daarnaast zijn er nog meer Nederlanders uitgevallen. Maar in tegenstelling tot dat, uh, Renger van der zanden doet het erg goed. In de DP1 drivers, het zijn uh, een zestal auto's die echt om de, de hoofdprijs gaan strijden. Het zijn totaal vijf plassers die toch op één baan rijden. En die, die Amerikaanse ovels... dat zijn echt van die, van die ootjes, weet je wel. Met een beetje schuine wand. Maar af en toe zit er dan een chicane in. Maar het is hartstikke spannend. Ze moeten nog slechts 7 uur en 29 minuten en 22 seconden... voor de finish. Maar als er iets gebeurt, dan houden we u op de hoogte. Pit Report, kwart over vier. Uh, half vijf dier van de week, heb ik gezegd. Uh, gedicht van de dag... Uh, tweede uur hebben we veel regionale items, uh, ook in samenwerking met onze collega's van TV Noord-Holland. Uh, en uh, dus daar uh, voornamelijk, daar ligt de nadruk op in het tweede uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Van strand tot stad. Dankjewel, je Albert-Jan. Weer een vol programma vanmiddag tussen twee en vijf uur. En ik zag vanmorgen dat er alweer geschaatst is hier in Nederland. Want in Friesland heeft de nachttemperatuur min 7 graden bereikt... En ook in Winterswijk kan er al geschaatst worden op een ijsbaan. En hier in Salvoort was het ook flink aan het vries. Althans, voor ons doen. Ja, klopt. min drie graden afgelopen nacht getimed op een thermometer buiten albert -Jan. Klopt, en alle auto's waren wit. Maar het was gelukkig zondag. Want we er niet allemaal vroeg op om naar het werk te gaan. Maar nee, alles het was mooi wit. Zo is het. Nou ja, in ieder geval kan er weer een beetje geschaatst worden. of is het nog niet echt dik uit. 2 centimeter daar in Friesland. En de ijsbaan zeg maar, in Winterswijk is 0,45 centimeter. Dus, uh, maar dat kan wel opgeschaald worden, gelukkig. Straks om uh, half 5 hebben we SOS live. Ik ga je alvast een beetje opwarmen met Berry Hill. Straks om half vijf, dan hebben we een echte Zos uh, live uh, bij CFM. Maar dit was alvast een uh, voorproefje Pieter Cabriel. De man van uh, onder meer Sledgehammer. En dit was een uh, andere single van hem, de Salisbury Hill. Zo dadelijk het uh, Zandvoort nieuws, want uh, er is wel weer het een en ander te melden. En er is het een en ander gebeurd. En uiteraard hoor je dat bij eigen lokale radio CFM. En hier is uh, okay. Davina Michel. You overreact while you light. Please tell me what done. To earn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 Als ik de muziek van Daphne en Michelle draai... moet ik altijd meteen weer aan de Dutch GP denken. Ja, hij gaat eraan komen, hoor. Dit jaar, het eerste weekend van september. En zij heeft uiteraard de titelsong gezongen voor de Dutch GP. Dat was de single Beats Me. En Beat Me komt trouwens weer terug. Of, of er komt een hele andere single. En als Beat Me terugkomt, dan komt daar een remix van, van die plaats. Dit was trouwens een andere single van Davine Michel, die je hoorde, dat was uh, Liar. Het is uh, kwart over twee geweest, Albert-Jan zit klaar met het nieuws in het kort. Ja, van de afgelopen week. GGD Kennemerland is afgelopen week gestart met het vaccineren van thuiswonende ouderen. Door de huisarts aangemerkte thuiswonende 90-plussers die mobiel genoeg zijn... om de vaccinatielocatie van de GGD te bezoeken... ontvingen vanaf afgelopen dinsdag een uitnodiging van hun eigen huisarts... Inmiddels heeft de GGD Kennemerland 345-90-plussers gevaccineerd... met de eerste prik. In totaal zijn er uh, tot nu toe ruim 4300 zorgprofessionals gevaccineerd. Thuiswonende ouderen in een leeftijd tussen 85 en 90... hebben aan het eind van deze week, van afgelopen week... een uitnodiging gehad, ook voor de vaccinatie van de GGD via de RIVM. Het uitnodigen van deze groep inwoners gebeurt gefaseerd. Dit in samenhang met levering van de vaccins. Mobiele ouderen worden vooralsnog gevaccineerd via de XL-locatie op Schiphol. Inmiddels uh, is, is, zijn er al, gaan er al stemmen op, zowel in de gemeente Haarlem als uh, stemmen in uh, Zandvoort... om uh, de, de vaccinatielocaties dichter bij huis te krijgen, met name voor de ouderen... die ondanks het feit dat ze mobiel zijn uh, toch moeite hebben om naar uh, Schiphol te gaan. Daarover later meer in dit uh, uh, eerste uur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 Maar ook voor onze bezoekers. De gemeente gaat met alle, met alle, inbe, met alle inbreng aan de slag. Het wordt verder uitgewerkt in een gemeentelijke organisatie en getoetst aan bestaand beleid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat, er een, dat het een breed gedragen visie op kunst en cultuur in Zandvoort wordt. Een visie waarin we ons in herkennen en waar we samen verder over door kunnen bouwen.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 waarbij uw opmerkingen, ideeën en suggesties zeker meegenomen worden. U kunt uw reactie nog tot en met 5 februari, tot en met 5 februari sturen naar coronaapenstaartjesandvoort.nl coronaapenstaartjesandvoort.nl Tot zover. Dank u wel Albert Jan, dat was het nieuws in het kort. Straks gaan we uiteraard ook nog even kijken naar de wedstrijden in de eredivisie, want die gaan we niet vergeten hè? op deze zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Ook daarvan hou je je op de hoogte bij CFM en hier is de singel van de dijk. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht, stel dat ik er wel.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 of deze plaat voor deze tijd is uh, gemaakt. De dijk namelijk van de LP Niemand in de Stad. En dat heb je natuurlijk met uh, corona op dit uh, moment. Dat, uh, tijdens de lockdown het uh, rustig is ook in de stad. Hoorde je de single Ik kan het niet? Alleen lekker om deze plaat weer eens terug te horen. En met deze plaat is het half drie geworden. Tijd voor het uh, weerbericht. Ik zag je al met uh, van die uh, wanten die tegenwoordig enorm populair uh, zijn uh, geworden... door uh, de inauguratie van uh, Biden. Hoe heet die man ook alweer met ja. zijn wanden? Ja. ja, ja, ja. Ja, ik zag je al met uh, van die wanten uh, ja. binnenkomen lopen zojuist. je een zojuist? Pop poppetje van maken? Kan je geld mee verdienen? Ja, Voor ja precies. Ja, precies. Want uh, die wanten heb je wel nodig uh, tijdens deze kou. Zeker. Eerst de algemeen weerbericht. Uh, de zon schijnt vandaag veelvuldig. En er zijn ook nog wel wat hoge wolkenvelden te zien... Eerst is het koud, maar overal in het land, uh, met overal in het land vorst. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 3 graden boven 0. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richting. De vanavond en vannacht is het vooral in het zuiden van het land meer bewolking... met lokaal licht, natte sneeuw of regen, waardoor het plaatselijk glad kan worden. Het minimum ligt rond uh, of net uh, een paar graden onder 0... met de laagste waarde in het noordelijke provincies. Morgen is het overwegend bewolkt in het zuiden met lokaal een bui... In het noorden breekt de zon soms door en het wordt in de middag 2 tot 5 graden. Kijken we nog even naar de dinsdag en de woensdag. Uh, dinsdag komt uh, een, een volgend lage drukgebied vanuit het zuiden dichterbij. Het systeem wil de vrij koude lucht in deze omgeving verdrijven. De bewolking neemt weer toe en in de loop van de dag volgt neerslag. In het zuiden is dat natte sneeuw of regen. Verder noordwaarts kan het water langer sneeuwen. De temperatuur loopt maar langzaam op en komt niet veel hoger dan 2 tot 5 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur ook tot 3 graden Celsius en is de wind matig, windkracht 3. Verracht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 0 graden. En de komende dagen is het in Zandvoort bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur stijgt tot 7 graden Celsius overdag en 4 graden s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het zuiden en is matig, windkracht 3. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag weer af en daalt de temperatuur tot 1 graad overdag. En min 1 s'nachts, dus dan mogen we weer gaan krabben. Jazeker, en uh, die wanten uh, van uh, Bernie Sanders, want zo heet ja, hij inderdaad, uh, van Bernie Sanders, uh, die heb je al nodig. En het mooie uh, verhaal van uh, die wand is trouwens dat het al uh, ruim 2 miljoen heeft opgeleverd voor het goede doel. Ja, dus heel goed uh, dat hij uh, dat uh, gedaan heeft en dat hij die uh, gebreide wanden gewoon uh, aangetrokken heeft. Wil je het weer trouwens nalezen? Dat kan op, op onze eigen ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu onder meer in de Play Store. is helemaal gratis verkrijgbaar. Kijk onder Weer Zandvoort en je blijft op de hoogte van het laatste Weerbericht hier in Zandvoort. Dat was het En zo is het maar net. Dat was het weer op de zondagmiddag bij CFM. Het zonnetje schijnt lekker en er staat een filet naar Zandvoort. En ook Zandvoort uit alweer. Inmiddels hoor ik net van mijn collega Albert-Jan Vos. Wij gaan lekkere platen voor je draaien. Waaronder deze van Delegation.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 Van onze favoriete plaat uit de jaren 70. Deze van Delegation en Where is the Love. Als ik zo naar dat voetbalschema kijk, uh, -Jan, Ja, er staan vandaag wel een paar mooie potten op het schema. Klopt, dat begint, ja, begint eigenlijk al... Uh, om half drie. Om half drie. Maar ja. laten we even teruggaan naar de afgelopen zaterdagavond. Uh, daar ontving Heracles Almelo FC Groningen, eindstand 1-0. En dan hebben we FC Utrecht, die speelde tegen Pek Zwolle. Daar werd het een gelijk spelletje, maar wel heel veel gescoord, 3 tegen 3. Uh, Fortuna Sittard ontving, ontving VVV Venlo, eindstand 3-2. En dan de laatste wedstrijd van de zaterdagavond, Vitesse tegen RKC Waalwijk. Weer geen drie punten voor Vitesse, 1 tegen 1. Uh, en om uh, kwart over twaalf is de wedstrijd uh, begonnen tussen FC Twente en SC Heerenveen. Eindstand 0-0. En dan uh, hebben we om uh, half drie hebben we twee, uh, twee mooie wedstrijden. Waaronder de wedstrijd Feyenoord tegen PSV. Na nou, een paar minuten onderweg nog niet gescoord. 0-0. Dat geldt ook voor Willem 2 tegen FC Emmen. Uh, momenteel ook nog een brilstand 0-0. En dan om uh, kwart voor vijf krijgen we ook weer uh, twee mooie potten. Waaronder uh, AZ tegen A. Ajax. En uh, last but not least, Ado Den Haag ontvangt thuis Sparta. Goed, nou we hadden gisterenmorgen een uh, uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. En daar hadden we hem uitgenodigd, uh, inderdaad, uh, de persvoorlichter van uh, de GGD Kennenland, Albert Albertjan. Klopt, uh, in aanvulling op uh, wat we bij Zandvoort dus, Nieuws in het Kort deden. De Zandvoort en Haarlem hebben ook de wens, tenminste de oudere partij Zandvoort en de gemeente Haarlem hebben ook de wens uitgesproken om meerdere locaties aan te wijzen voor het vaccineren van, van ouderen en meerdere andere groepen. In ieder geval dichter bij huis en in ieder geval niet in Schiphol. Zo ook de GGD Kennenbalans heeft ook de ambitie uitgesproken om meerdere vac vaccinlocaties te openen. Buiten de huidige Opschiphol. Uh, dat vertelde woordvoerder Harm Goudstra gisteren in ons programma Goedemorgen Zandvoort. Op onze zender en de, gezien de, de, de belangrijkheid herhalen we dat interview wat uh, hij had met onze presentator Roy Dongen. En uiteraard gaat hij ook in op de huidige coronacijfers. Ik ben een boel mensen bang voor. De tweede golf is alweer bijna voorbij. Uh, laten we hopen dat er geen derde golf komt. We gaan daarover uh, praten met uh, een belangrijke meneer... de persvoorlichter van de GGD, de heer Groostra. Goedemorgen. Goede, goedemorgen. Wat fijn dat u bij ons in de uitzending uh, kan komen. Ja, uh, geen probleem natuurlijk... Uh, er zijn heel veel mensen in Zandvoort. Ze zijn natuurlijk heel erg benieuwd. We krijgen ook altijd heel veel cijfers. En we zien landelijke cijfers en we zien regionale cijfers. Maar ja, we zijn een klein dorp op zichzelf. Een eilandje in een natuurreservaat aan de kust ongeveer. En we willen eigenlijk ook wel weten hoe het nou precies in Zandvoort zit. Kunt u daar wat meer over vertellen? Uh, ja, zeker. Uh, kan ik daar wel iets over vertellen. We uh, zien dat afgelopen weken natuurlijk wel dat in de regio in het algemeen uh, het aantal besmettingen uh, wel een beetje aan het uh, dalen is. Uh, dat waren er bijvoorbeeld gisteren uh, 113 ten opzichte van uh, 129 de dag voor. In, in de uh, regio bedoelt u? Ja, in de regio bedoel ik ja. inderdaad. Uh, en als het gaat om Zandvoort, dan zijn er gisteren uh, twee nieuwe besmettingen bijgekomen. En hoeveel besmettingen hebben we dan dus ongeveer in Zandvoort uh, uh, zeg maar rondlopen of thuis zitten dan in quarantaine? Uh, dat zou ik zo uh, niet durven zeggen, maar als ik kijk naar de afgelopen week, dan is het uh, uh, telkens een beetje 1, 2, 3 of 4 nieuwe besmettingen. Ja, dat, dat valt ten opzichte nog wel mee, uh, denk ik. Of ja, zeker weten gelukkig. Uh, en het uh, ander punt is uh, uh, als mensen getest willen worden in Zandvoort uh, ik heb zelf het ook een keer een probleem mee gehad, ik uh, gebruik geen auto uh, en hoe kun je nou als je nou bijvoorbeeld minder uh, mobiel bent althans minder mobiel, als je geen auto hebt naar een teststraat? Uh, we hebben een uh, testbus die door uh, de regio rondrijdt. Aha. En uh, die, uh, die, staat, die staat eigenlijk telkens op een andere plek. Maar als uh, mensen bellen met uh, de, de afsprakenlijn van de G-rekening, maar land. Ja. Uh, en er blijkt uh, uh, animo te zijn en zal opgetest getest te worden. dan uh, kan daar rekening mee gehouden worden en kan die test dus ook daarheen. Oké, okay. maar dan. dan voor is dat niet waar, één geval, denk ik dan? Sorry, ik vertoont je even niet. Waarschijnlijk niet voor één, één persoon die getest wil worden. En uh, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat op het moment dat iemand echt niet in staat is om uh, naar de testlocatie te komen... Uh, dat de testbus ook uh, langs kan komen voor thuisbemotering. Ja, want ik, ik ben zelf uh, gelukkig uh, ook mantelzorger. Nou uh, ja, gelukkig. Mijn mantelzorgpatiënt is, zeg maar, is, is overleden aan corona. Maar toen ik dus uh, zelf getest moest worden... dan mocht je natuurlijk ook niet met het openbaar vervoer daar naartoe. dus dan kwam er keurig iemand bij mij thuis... om, uh, om een testdingetje af te nemen. Ja, precies. Dat is diezelfde testbus dan. En uh, uh, dat, dat noemen ah. we dan thuisbemotering. Oh, oké. Okay. Dus voor mensen die geen auto hebben en uh, met iemand in contact geweest zijn die corona heeft, die kunnen daar dan gebruik van maken? Ja, dus uh, neem in zo'n geval zeker even contact op uh, met GVDK en Blad. Oké. Okay. Uh, en ziet u ook een trend uh, in, in Zandvoort? Uh, qua besmettingen, afgelopen zomer uh, hadden wij ineens een piek. Stonden we nota bene in de telegraaf als een soort de corona haard? Is dat een eenmalige piek geweest, of zegt u van nou, hebben heeft we wel vaker zo'n golfbeweging? Nee, als ik kijk uh, naar de, na de laatste weken is het uh, als de besmettingen in Zwangsvort eigenlijk uh, continu uh, een beetje zoals ik het net ook schetsen. Ja, dus dat is relatief laag. Ja, inderdaad. En zijn de besmettingen, als ik, uh, ik weet niet hoe ver de statistieken gaan natuurlijk, maar uh, zijn de besmettingen dan ook heel erg uh, verspreid over uh, uh, jongeren en ouderen, of zijn het met name uh, Oeh, uh, zo specifiek heb ik uh, die, die informatie niet per uh, regio niveau voorhanden. Oké, okay, en, en het aantal overlijdens, is dat ook bij de GGD bekend... of is dat niet bekend bij de GGD? Uh, dat uh, wordt wel doorgegeven, maar dat is, dat is in principe niet iets... wat verder bij de GGD hoort. Nee, nee dat is op zich natuurlijk ook wel lof. Behalve dan dat wij natuurlijk uh, ervoor zijn om... Uh, de publieke gezondheid te beschermen en bevorderen. En dat we dat dus zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Uh, uiteraard, ja, dank u wel. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Ja, en dan kan ik het natuurlijk ook niet nalaten om... Uh, u bent natuurlijk een, een persvoorrichter om te vragen. Uh, Want verschillende mensen die wisten dat dit op de agenda stond... die stookten mij al met uh, berichtjes. Uh, als mensen bij de GGD zich gaan laten testen... Uh, is het dan veilig wat betreft hun persoonlijke gegevens? Uh, ja, wij moeten natuurlijk allemaal die berichten voorbij zien komen uh, ja. de, de afgelopen week over uh, de datadiefstal. Uh, ik kan daar uh, op het moment niet heel veel over zeggen, omdat het nog een uh, lopend politieonderzoek is. Ja. Uh, maar uh, wij hebben uh, volgens mij nog geen aanwijzingen dat er uh, data van inwoners uit uh, GGD uh, of uit Kermerland gestolen is. Mooi. Gelukkig. Uh, en uh, mocht dat wel uh, uh, uiteindelijk het geval blijken dan gaande uh, met iedereen contact opgenomen worden. Ja. Uh, en ondertussen wordt naar aanleiding hiervan ook de systemen weer uh, aangescherpt. Uh, maar ik uh, zal uh, inwoners van Van uh, vooral aanraden om uh, ook even het bericht op onze website uh, te bekijken hierover. Ja. Uh, dat uh, linkt ook naar een Q&A waarin uh, heel veel vragen en antwoorden staan. Uh, uh, over deze situatie. Ja. Uh, en op het moment dat ze daarna uh, nog meer vragen hebben, kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Ja, en ik heb zelf, uh, ben zelf natuurlijk ook getest, dus ik heb ook vragen gehad. Uh, de GGD stelt natuurlijk ook helemaal niet zulke uh, bijzondere, rare, vreemde vragen. als BSN-nummers en dat soort zaken uh, als je getest wil worden. Uh, wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat, dat, als je getest wil worden, dan dus ja, wordt al je informatie gedeeld, maar er wordt helemaal niet zoveel informatie gevraagd door de GGD op het moment dat je een test wil doen. Je maakt een online afspraak, uh, je laat je testen en je krijgt hooguit wat vragen met wie je contact gehad hebt. Uh, ja, klopt, maar je maakt die afspraak uh, via uh, DigiD. Ja. Uh, dus, dus daar zijn wel bepaalde gegevens uh, aan gekoppeld. Ja, de, maar dat zijn waarschijnlijk alleen maar je adresgegevens en je. Paspoortnummer. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dus ik denk altijd zo. Uh, ik, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt. Ik denk dan, ja, uh, <coughs> ik hoop niet dat mensen daar rare dingen mee doen, maar het is niet zo dat ze een hele levensverhaal meteen uh, naar mijn hele medisch dossier kunnen bekijken. Nee, nee, nee, dat, dat is uh, zeker niet het geval hoor. Uh, het is alleen vervelend. Kijk, dat, dat soort gegevens kunnen eventueel gebruikt worden voor bijvoorbeeld uh, bepaalde phishing uh, advies, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat zijn natuurlijk zaken waar, waar je altijd op uh, alert op moet zijn. Ja, dat, dat bedoel ik. Dus de, mensen, ik, dat, ik bedoel het eigenlijk meer te zeggen dat mensen zich dus niet terughoudend gaan opstellen om zich te laten testen. Uh, dat ze dat ze vooral wel blijven doen. Nee, dat, dat hoop uh, ik ook zeker niet. En uh, gelukkig zagen we in onze regio zelfs dat uh, de afgelopen week het aantal tests uh, weer een klein beetje gestegen is. Uh, dus uh, dat is heel fijn, want het blijft gewoon essentieel voor uh, mensen om zich bij klachten te laten testen... om het uh, verspreiden van het virus echt uh, terug te dringen. En um, dan heb ik nog een uh, andere vraag aan u. Um, zijn we al helemaal klaar voor de uh, inendingscampagne? Wat er gaat de GGD, heb ik begrepen, ook een rol in spelen? Ja, zeker. Daar spelen we al een uh, rol in. We hebben inmiddels ruim 4000 zorgprofessionals uh, gevaccineerd... met die eerste tik. En uh, deze week zijn we ook gestart met het vaccineren van... Uh, mobiele uh, 90-plussers. Ja. En uh, de komende week uh, komt daar ook de groep uh, mobiel 85-plus bij. En zo uh, uh, werken we toe naar een steeds grotere groep. Uh, een beetje afhankelijk van uh, het aantal beschikbare vaccins natuurlijk. Oké, okay, en dan heb ik nog een andere vraag aan u... want ik ben wel blij dat het uh, allemaal dus begint te lopen. Uh, uh, we hebben begrepen dat een, uh, de OPZ uh, hier in Zandvoort... een vraag heeft gesteld aan het uh, college... dat uh, alle mensen in Kermerland, dus ook de mensen van in Zandvoort... allemaal naar Badhoeve Dorp moeten gaan uh, om zich te laten inenten. Weet u daar iets van? Uh, ja, ik heb die, ik heb die uh, berichten voorbij zien komen. Ja. Er is nu, nu inderdaad uh, één centrale uh, vaccinatielocatie. Ja. Overigens is het wel zo dat uh, uh, nu bijvoorbeeld als het gaat om uh, ouderen die niet mobiel zijn, die worden uh, door de huisarts gevaccineerd. Um, maar uh, dat komt omdat er eigenlijk uh, uh, in eerste instantie uh, alleen getoucht zou worden met het vaccineren van uh, zorgprofessionals. En daarvoor zijn uh, 25 locaties aangewezen uh, waar uh, Schiphol er dus één van was. Ja. En als GGD proberen we natuurlijk uh, dit hele traject zo uh, doelmatig en uh, efficiënt in te richten uh, als maar mogelijk is. En de locatie op Schiphol is uh, aan de ene kant goed beveiligd... wat belangrijk is als het gaat om uh, het vaccin. En aan de andere kant ook uh, goed bereikbaar uh, via diverse uh, toegangswegen. En bovendien stond daar al een heel groot, uh, een heel groot gebouw, zal ik maar zeggen. Ja. Want uh, er wordt daar natuurlijk ook uh, getest. En uh, een van de twee... Uh, Loodse uh, werd nog niet gebruikt, dus die kon heel erg makkelijk omgebouwd worden uh, tot vaccinatielocatie. Uh, maar het is, niet, uh, het is, het is uh, zeker niet ondenkbaar. Uh, en ook wel onze ambitie om natuurlijk uh, in de toekomst ook op andere locaties in de regio uh, ...een vaccinatielocatie in te richten, zodat we een, een zekere spreiding hebben... ...en het ook voor inwoners gemakkelijk is om naar de vaccinatielocatie te komen. Ah, dat is wel geruststellend, want ja, als er 10.000 mensen vanuit Zandvoort... Uh, uh, ...45 kilometer uh, op en neer moeten rijden, uh, of tenminste dat bij elkaar... ...dan wordt het uh, wel een hele grote uh, vervuiling... ...en dan nog steeds kunnen de mensen met het openbaar vervoer daar weer niet terecht. Nee, precies. Nee, ja. nee. Dus daar, daar wordt uh, zeker aan gewerkt. Oh, dat geeft weer een heleboel geruststelling. Uh, ik hoop dat dat uh, ook gedeeld wordt met alle mensen. Uh, want u gaat dus op verschillende locaties in het land. Nu zijn het die 25. Dat was voor de zorg. En dat gaat uitgebreid worden. Mag ik het zo zeggen? Ja, samen? inderdaad. Nou, dat scheelt weer. Ik denk dat een heleboel luisteraars gerust zijn met uh, deze informatie. Uh, heeft de GGD nog iets anders uh, positiefs of uh, aanvullends informatief te uh, melden? Um, ja, uh, er gebeurt zoveel natuurlijk Ja, uh, Ja, wat ik uh, uh, mensen vooral wil meegeven En dat, dat is een campagne waar we zeer uh, binnenkort ook mee gaan starten Is uh, eigenlijk gewoon uh, uh, denk een beetje aan jezelf het is, uh, nou, het is een hele moeilijke tijd, we zijn wel gestart met vaccineren ja. Maar uh, voorlopig zijn we er nog niet natuurlijk en uh, dat kan er best wel voor zorgen dat je uh, ja, wat slechter voelt dan normaal uh, dus dat je uh, uh, wat, wat neg negatievere emoties ontwikkelt uh, maar daarin uh, ben je zeker niet de enige dus uh, uh, praat daar vooral over en uh, probeer uh, jezelf uh, gezond te houden uh, ga elke dag een stukje wandelen uh, uh, probeer een keer uh, en een vriend bellen en zo maar door. Zodat we gewoon ook uh, tijdens deze, deze laatste loodjes elkaar uh, gezond houden. Ja, dat is heel erg mooi. Uh, en ik denk dat het voor heel veel mensen heel erg goed is. Gelukkig hebben we in Zandvoort wel een heel mooi gebied... waar we met z'n allen rustig kunnen wandelen. Uh, behalve dit weekend, want er komt heel Nederland hier bijna wandelen. <laughs> <laughs> um, de gewone GGD, dat uh, de bedoelde locaties waar je terecht kan uh, voor mensen die bijvoorbeeld een SOA willen testen... Is die, is die ook nog gewoon open? Uh, uh, ja, die is in principe gewoon nog open, ja. Uh, da daar gebeurt wat minder dan normaal gesproken natuurlijk. Ja, ja, want we mogen elkaar niet meer ontmoeten, dus dan kun je ook wat minder dingen oplopen. Ja, precies. Dat geldt. Althans, als we ons aan regels houden. Alhoewel, je hebt maar één persoon nodig natuurlijk om wat op te lopen. Ja, dat is waar. Nee, maar ook bijvoorbeeld onze, onze jeugdverpleegkundigen, ja. uh, die normaal gesproken op, uh, op de middelbare scholen aanwezig zijn, die gaan natuurlijk ook gewoon door met hun werk. Dus af en toe een beetje uh, passen en meten van hoe kunnen we dingen het beste inrichten. Ja. Uh, maar we doen er alles aan om uh, uh, zaken voor de inwoners uit de regio zo goed mogelijk geregeld te hebben. Ja. Het is wel misschien wel heel goed voor veel mensen. Ik merk het aan mijn eigen studenten. Ik geef les op een mbo. En mensen die nu voor het eerst, zeker veel van de jongeren waar ik mee werk... weten wat de GGD is. Uh, ja, dat, dat, dat, dat zou ik willen zien als een uh, geluk bij een ongeluk dan. Ja. En uh, de, zeker, zeker voor uh, jongeren ook willen we ons de komende tijd... gewoon uh, nog meer zichtbaar maken uh, om ook... Uh, uh, ...duidelijk te maken waar zij bijvoorbeeld heen kunnen op het moment dat er, uh, dat er mentale problemen spelen... ...of uh, uh, uh, in de thuissituatie het een en ander uh, wat minder prettig geworden is sinds corona. Ja. Om, uh, om ook die groep te helpen. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval iets heel erg moois. En denk ik ook heel erg welkom voor heel veel jonge mensen. Dank u wel voor uh, dit interview. Uh, ik wens u heel veel uh, succes en heel veel sterkte... met het uitrollen van uh, de hele operatie... en het uh, zetten van heel erg veel prikken. Ja, hartstikke bedankt. Dank u wel. En dat was het uh, interview met uh, Harm Graustra van uh, vanmorgen... de persvoorlichter van uh, de GGD Kennemerland. Uh, inderdaad, uh, ook over uh, de vaccinatielocatie. Eventueel hier in Zandvoort en hoe het allemaal uh, in zijn werk gaat en hoe de cijfers ervoor staan hier in Zandvoort op dit moment. Uiteraard hou je ook op de hoogte via onder andere onze CFM-app. Ook daar staat elke week een weekupdate van de GGD op. En dan weet je precies waar je aan toe bent. Dus hou de app in de gaten voor de laatste nieuwsjes... Dus ook rondom corona in deze regio. me